Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A15 tussen Gooitje en Diel en de A32 tussen Meppel en Heerenveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik weet niet hoe, maar ze laat me stralen als de zon. De zon, zon, uh. Ik zou al blind en doof zijn.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 I'm feeling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 The 3, 3 De grootste hit van Europa Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In the Euro Breakdown of CFL, the countdown of the continent. You Express! The f- good time good morning good.